Dit was het, en Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 amersfoort Amsterdam tussen Gooi Meer en Muiderslot 4 kilometer, A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewouden dorp 3, op de A6 van Lelystad naar Muiden 8 tussen Almere Haven en Knoopend Muidenberg. A7 Horen-Zaandam bij Purmeren-Noord, 3 kilometer. Staat er een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam, 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen, 3. Op de A27 Almere-Utrecht bij Huizen, 3 kilometer. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden, ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Petro Zet, Van Zon, Zee, Zamfoort en Zomeritz. Zee, zee. Dit jet van zon zee Zamfort en zomerhit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 Ce ne sono tante, tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno, io chiedendoti, mm -hmm. perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regà, il mio sorriso io ti porguno cosa, su questa amicizia nuova, pace sì cosa. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però lo chiedo, Scusa. regala, il mio sorriso io ti porguna, cosa, su questa amicizia nuova, pace sì cosa, perdono.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 Su questa amicizia no op deze nieuwe, op internet www.zfmzandvoort.nl op op internet Verlangen naar nou wat rust, weet ik een goed adres, familie en vrienden. Tongetjes. met een bakje erbij. Welke <middelke> tent zullen we gaan zitten, Dirk? Bedenk je? Ik even, gewoon hier. Als je niet eraf, laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je? Er... And only Promise that you never And living on the hill in the neighborhood safe from harm, decaying house. You know we're gonna do it all right Tonight Hey Just feel it This has got me feeling a need Need Yeah Come on All right We're gonna celebrate One more time Celebrate and dance so free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 This got my feelings so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, yeah. this scatter feelings so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance or free. One more time, this got my feelings so free. We're gonna celebrate, cell of free and dance and free. One more time, this got my feelings so free, we're gonna celebrate. celebrate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 En doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht. Four. It's your walls are torn and dead <laughs>